Het is van Petergem met Het Laatste Uur, CFM Zandvoort en vandaag spreek ik met Ronald Plats uit Bennenbroek. Ben je ook geboren en getogen in Bennenbroek, Ronald, of kom je ergens anders vandaan? Nee, ik ben niet uh, geboren en getogen in, in Bennebroek. Ik, uh, ik kom uit Volendam. Dat is wel een beetje te horen aan achternaam, denk ik. Plat. Heten ze daar allemaal zo bedoeld? Nou, wel heel veel, ja. <laughs> ah, ja. <laughs> ja. Dat wist ik niet, maar dat weet je natuurlijk als insider van Vallendam. Ja. Dus je bent daar geboren en getogen ook? Ja. Tot... Uh... Tot vorig jaar. Oh, tot vorig jaar heb je ja. daar gewoond, oké. Okay. Ja. Ja. En hoe is het begonnen, je jeugd? Ja, het begon uh, 2 februari 1968. En uh, ik ben uh, geboren in een... Uh, ja, in de volgende gezin. Mijn vader was uh, fabrieksarbeider, was bedrijfsleider plasticfabriek. En mijn moeder die, uh, was, was huisvrouw en vanaf mijn geboorte werd ze eigenlijk ziek. Ja, ja ze kreeg uh, ernstige reuma. en In die tijd kon men dat niet goed behandelen. Dus uh, het enige wat ze konden doen was goudinjecties geven.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 wat ging je voor studie doen? Je kan op Vollendam, kan je dus waarschijnlijk uh, gewoon de basisschool doen. Maar of kan je daar ook de MAVO, HAVO, andere studies volgen? Of moet ja. je dan een andere stad? Ja, tegenwoordig kan dat wel. In Vollendam is er ook middelbaar onderwijs. Okay. Dus uh, ateneum, uh, HAVO, VMBO. Uh, maar in mijn tijd niet. Dus ik, uh, ik, ben, ik ben nu 44. Maar ik, ik heb in Amsterdam-Noord uh, op school gezeten. Okay. Ja. Daar heb ik uh, gymnasium gedaan.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 Ja. ja, en daarna ben ik, uh, ja, dus eerst tot mijn 18e, dus in Amsterdam Noord op school gezeten, gymnasium afgerond. En uh, ja, daarna ben ik bedrijfseconomie gaan doen op de HAO, ook in Amsterdam. En, en daarna gaan werken in Amsterdam. Ja. En wat voor werk deed je in Amsterdam? Wat, en wat voor studies? Nou, eerst bedrijfseconomie gedaan, en daarna ben ik uh, bij Draca gaan werken in Amsterdam Noord.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 Ja, je wilt iets, iets nieuws ik, ik iets anders uh, doen. Ik wil iets nieuws, ja. Wat ben je gaan doen uh, daarna dan? Nou, daarna ben ik gaan uh, avondstudie gevolgd. Ik ben op een gaan werken en ben gaan leren voor accountants. Accountant-administratieconsulent. En dat bood zo nodig uitdaging, genoeg uitdaging op dat moment? Ja, omdat je dan... Uh, ik krijg verschillende klanten...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 Dat je daar ja, ja. bij zat, hè? dat kan invloed hebben, bedoel je? Hè? Ja, goed, ik heb later inderdaad ook, uh, maar goed, daar kom, ik, daar kom ik straks op. Later ben ik erachter gekomen dat waar waarzeggerij eigenlijk de deur openzet voor, uh, ja, voor de duivel, zeg maar, voor occulte zaken. Uh, ja, waardoor je dus ja, problemen krijgt in je, in je leven. Uh, ik had Vreselijke onrust van binnen. Ik, ik was, ik, het was alsof er een leeuw achter me aan zat. Hm. Continu. Ik heb een tijd gehad in mijn leven dat ik vijf sporten tegelijk bezig was. Vijf sporten? Vijf sporten. Wat, wat deed je allemaal voor sport? Ik heb, ik heb, ik heb, Op één dag of één week? Nee, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb gezwommen, ik, heb, uh, ik deed aan wielrennen, hardlopen, dus, dus triatlon heb ik gedaan. Ik heb, hm. ik heb uh, een bodybuilder gedaan, uh, zaalvoetbal.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 Dus ja, zij viel eigenlijk ook uh, tussen wal en schip, zeg maar. Dus ook in, in, in Den Haag gezien uh, waren er nodige problemen. En ja, we hadden eigenlijk hetzelfde probleem, afwijzen. Ja. Dat je dus gewoon tussen je oren hebt van, ja, ik, ik, ben, ik ben niks waard. Wat, wat doe ik hier? Waarom ben ik hier? Ja. En die vragen loop je dan rond, zeg maar. En uh, nou, op basis daarvan zijn we uiteindelijk met elkaar getrouwd. We zijn jong getrouwd, want we wilden altijd twee wel de deur uit.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 en mijn relatie wel verwaarloosd. Het eerste paar jaar van mijn huwelijk, zeker. Ja. Dat ik mijn vrouw gewoon alleen op pad stuurde van joh. Uh, want ik moest het hele weekend moest het leren, uh, vooral in de accountancy. Er Dat was heel veel werk. Er moesten grote opdrachten gemaakt worden. Dus, dus ja, dus zij stond er alleen voor. En ja, we zijn eigenlijk uh, daardoor ook uit elkaar gegroeid. Uh, en ik ging steeds meer, uh, ik was steeds meer op mezelf gericht.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 Eindelijk durfde het te vertellen aan iemand dat het niet goed, goed ging met me. Uh, het was op mijn verjaardag, ik ben dan de groeten, was, uh, er kwam wat familie en die vroegen aan mij hoe gaat het met je? En uh, meestal, de meeste mensen zeggen ja, het gaat goed, waar het niet goed gaat. Mm. En ik, ik zei het gewoon, het Ga, gaat niet goed met me. Dus ja iedereen natuurlijk geschokt. Van wat Ja, ik had je niet verwacht natuurlijk.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 Maar goed, dat later lees je, dan, lees je dat in de ja, Bijbel. Ja, lees je wat je hebt ervaren. Wat ik, ik heb ervaren. vrede, rust kwam. Ik kreeg rust in mijn hart. Ja. Diep van binnen. Hm. En ik weet nog, uh, um, ik ging terug naar mijn stoel. En uh, ik kom het volgende. doen. Ik ben keihard opgevoed. Uh, een man mag niet huilen. Geen emoties. Hm. En ik ging terug naar mijn stoel. En ik weet nog, ik, ik begon te huilen. En ik hm. kon niet meer stoppen. En ik merkte dat eigenlijk alles verdriet van de afgelopen jaren, wat ik was wat weggestopt, dat kwam eruit. Ik heb een half uur lang gehuild. En eh, ik schaamde me ook niet meer voor al die mannen om me heen. Ik, ik kon niet meer stoppen. Ja. Maar het luchtte zo op. Al, al het verdriet wat ik had weggestopt, dat kwam eruit. Ook van je kindertijd en je jeugd ja. en de eenzaamheid. Alle eenzaamheid, problemen. ja, alle problemen en, en alle teleurstellingen. En dat kwam eruit.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 Uh, ja, ik kreeg aan alle kanten werd ik dus uh, tegengehouden Ik mocht niet meer naar de kerk noemen, mijn vrouwen. Ze schaamden zich voor mij. Ik mocht niet over God vertellen. Uh, ik moest ook mee naar uh, avondjes, zoals ze dat in naam noemen, avondjes. Dus dat is eigenlijk heel veel drank drinken en uh, roddelen over andere mensen. Ik wilde dat niet meer. Nou, ik kan je voorstellen dat je problemen krijgt met iemand die dat wel wil, je eigen partner. En, je, en uh, jij wilt het niet meer.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 En ik had voor de grap toe, of voor de grap, ik bad eigenlijk een keer gewoon, een, uh, een keer dat ik, dat ik uh, zei, ik zeg Jezus, en ik wilde leren kennen als koning. En ik wist eigenlijk niet waar het gebed vandaan kwam, ik kwam eigenlijk zo opzetten. En ik ben dan geweest in, in Londen, en dan zit je acht dagen lang, zit je dus met heel veel mensen in een, in een gebouw, uh, luister je naar een stuk onderwijs, in de samenwerking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 Dat klopt. Ik, ik ben zeven jaar lang uh, ja, uit, uit angst voor echtscheiding heb ik uh, ja en min gezegd tegen mijn, tegen mijn vrouw, inderdaad. En uh, ja, wat je merkt is dat er, als er iets in je hart is en, en, en je mag niet ja je mag je hart niet volgen, je mag het daar niet uit leven. Ja, dat is vreselijk. En dus ik heb eigenlijk zeven jaar lang uh, toch wel een heftige tijd gehad. Het was, het was eigenlijk toch wel een hel, zeg maar, waarin ik ben leven, omdat je gewoon niet. Ja, het leek alsof je in een gevangenis zat, zeg maar. Mm -hmm. Ik mocht niet zijn wie ik was. Alleen maar omdat mijn vrouw zich schaamde voor de volen, nou, hoe de vallen namens erover dachten, zeg maar. En er uh, was een enorme angst ook bij haar, voor, de, voor haar moeder en voor de familie. En uh, ja, het was vreselijk, ja. Mm -hmm.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 En ik ben, ik ben ja. drie keer in Amerika geweest. Ik ben een paar keer in Engeland geweest. En was dat daar wel? Ja. Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik, ik heb daar dus wel gezien. Hè, dat mensen uit rolstoelen vandaan stapten. Puur omdat Gods aanwezigheid daar zo sterk was. Ja. Gods genezende kracht. Ja, ik heb prachtige monderen gezien. En, en ik had zoiets van, ja, dat, dat die moeten we hier in Nederland ook hebben. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik ben op zoek gegaan ook gewoon naar uh, goed onderwijs over genezing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 dus, nou, mijn mevrouw die heeft dezelfde passie ook naar God. En uh, vorig jaar zijn we begonnen om, uh, om, te, om te bidden met, uh, met de zieken. Dus uh, wat we de laatste tijd doen, ook, we gaan samen met Hennie en Stefan uit Zandvoort, uh, gaan we de straat op. En uh, we bidden mensen aan, we bieden ze aan om, om te gaan bidden met ze, om te kijken of de benen even lang zijn, uh, mensen met rugklachten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 ja, dat is gewoon fantastisch ja. om te zien. Ja, het uh, veranderen, mensen genezen ja. leren kennen. Ja, ja en, en ja, ik, ik, ik strek me uit naar nog grotere dingen. Hè. We, zien, we zien nu uh, mensen genezen worden van pijn in de knieën en in de rug en in hoofdpijn en schouders. En... Maar wat ik naar nou verlang is dat we ook echt gaan zien dat mensen genezen van kanker. Hmm. Uh, ja, dat lichaamsdelen weer gaan aangroeien die hier niet zijn. Al die dingen zijn mogelijk, die gebeuren elders in de wereld. En ik heb het gezien. Ik ben er geweest. En ik weet dat het kan. Bij God is niets onmogelijk. En dat mensen uit rolstoelen vandaan komen. Ik heb het gezien. Het kan. En ja, daar wil ik me uitstrekken in de toekomst. Naar na grotere dingen van God, grotere wonderen. Ja, want God heeft dat ook voor Nederland en voor Zandvoort, toch? Absoluut. <laughs> en dat verwachten we. Ja. Dus ja, het is goed om te horen dat je zo enthousiast bent en er ook de straat op gaat om mensen te bereiken. Ja. Met Gods liefde, zijn genezing, zodat ook zij uh, ja, alles bij de Heer Jezus mogen brengen. Ja.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 4023-6673. Ik herhaal 064023-6673. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.gebedslandvoort.nl. We www wensen u een goede nacht en God zegen toe.